De sigaar. Ik moet gaan stemmen en ik voel er niks voor. En nu hebben ze me verteld als je niet gaat krijg je drie gulden boete. En ze binnen met honderd man in die kamer. Dat is drie cent per persoon. Dat gun ik ze niet. Wat kan mij nou die kamer schelen? De keuken interesseert me niet eens. Maar ik heb er een trucje op. Ik stem blanco. Daar kunnen ze je niks van maken. En mij, dat nou schelen? Als je stemt of niet stemt, het blijft allemaal hetzelfde. De kleine man krijgt de klappen. Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld. Want de ene mens neemt veel te grote happen. De een woont in een villa, en de andere bij de belt. En die moet zich op zijn dekens laten trappen. De ene slaat zijn slag. Doet wat hij soms niet mag En de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelach Dat is de kleine man, de kleine burgerman Die doodgewone man met een confectiepakkie aan De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan Zo'n hongerleier, zenuwelijer van een kleine man De verkiezingen in Holland zijn altijd een grote pret Want dan hoor je onze heren kandidaten Elkaar uitschelden voor leugeren, voor schoffie enzovoorts Zoeken gaatjes om hun gipgas uit te laten Nou zitten ze op de stoel, hoe veilig zo'n gevoel En wie betaalt de rekening weer voor hun grote mond Dat is de kleine man, de kleine burgerman Die doodgewone man met een confectiepakje aan Zo'n man met van die afgetrapte baat en schoenen aan. Zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man. Dempsey gaat weer aan het boksen. Hij krijgt weer een kwart miljoen. Om zich een kwartiertje suf te laten stompen. En zijn tegenstander, als die wint een kwart miljoentje meer. Want die kereltjes die laten zich niet lompen. Wie snakt dan naar zo'n baan? Zo kreeg je het gedaan, voor twee tientjes al ze kiezen uit zijn kaken laten slaan. Dat is de kleine man, de kleine burgerman, die doodgewone man met een confectie aan. Zo'n man met zo'n achttien gulden C en A'tje aan, zo'n hongerleier, minimumleier van een kleine man. De minister van Defensie vraagt weer onderzeers aan Mocht een vreemdeling zich met de Oost bemoeien En als wij die vloot dan hebben en er komt een beetje mod, Kunnen wij er in de Amstel mee gaan roeien Dat is voor het ideaal, voor Nederlands grond en taal Maar wie betaalt het pakje van de vieze admiraal Dat is de kleine man de kleine burgerman, zo'n doodgewone man met een confectiepakkie aan. Eén met zo'n imitatiejager onder aan. Zo'n hongerlijer, zenuwleier van een kleine man. Onlangs hadden wij de tweede conferentie in Den Haag. En daar waren zowat 1500 heren. Om Europa weer gezond te maken en dat is bereikt met souperen, confereren en dineren. Ze fraten zich daar rond, Europa wordt gezond. Maar wie stond buiten voor het hekje met een open mond? Dat was de kleine man, de kleine burgerman. Die doodgewone man met een confectiepakkie aan. Zo'n man met zo'n afgesleten Dallas dekker aan. Zo'n hongerleier, zenuwenleier van een kleine man. Thank mm -hmm. you.